Het is twee uur, Jeroen aan met het NOS Journaal. Door een grote stroomstoring op het Mediapark in Hilversum... waren verschillende uitzendingen van de publieke omroep... aan het einde van de avond niet te ontvangen. Even na elf uur gingen alle publieke radio- en tv-zenders uit de lucht. Een klein half uur later was de storing deels verholpen. De meeste radiozenders waren weer te ontvangen... en nog een kwartier later deed tv-zender Nederland 1 het weer. Maar Nederland 2 en 3 moesten doen met Text -tv. Op de redactie van de NOS deden de computers het nog wel... en de website bleef ook gewoon in de lucht. Volgens netbeheerder Liander deed de stroomstoring zich voor... tijdens een test van de noodstroomvoorziening. Het gaat om de grootste stroomstoring op het mediapark in lange tijd. In 2007 was er ook een, maar die was aanzienlijk kleiner. De Britse politie is op zoek naar een terreurverdachte... die vrijdag spoorloos verdween na een bezoek aan een moskee in Noord-Londen. Onduidelijk is waar de Britse Somaliër precies van wordt verdacht... De politie had zijn bewegingsruimte beperkt. Sinds bijna twee jaar geldt er in Groot-Brittannië... een terrorisme-preventiewet die een dergelijke maatregel mogelijk maakt. De 27-jarige man zou geen directe bedreiging vormen voor het publiek... maar toch is het advies om een alarmnummer te bellen... en hem niet te benaderen als hij wordt gezien op straat. De wijk bij duursteden was tot gisteravond laat niet bereikbaar na een windhoos. De politie sloot de toegangswegen af en stuurde iedereen weg die er niet woonde. Sommige straten zijn nu nog steeds afgesloten, maar het advies aan inwoners om binnen te blijven is ingetrokken. De windhoos richt aan het eind van de middag in verschillende wijken van wijk bij duursteden veel schade aan. Zo vlogen dakpannen van huizen en vielen bomen en lantaarnpalen om. Het weer bewolkt en regen vannacht. Langs de kust staat een krachtige tot harde wind. En ook overdag zijn er buien en vrij veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Raar, hè? dat had ik nou nooit van mezelf gedacht. Maar ik loop vanmiddag langs zo'n omgevallen boom op een gracht in Amsterdam, hè, waar ik woon. En ik raak ontroerd van een boom. De aanblik van een boom. Ja, Het was zo'n hele grote stam, hè, heel dik, die zo helemaal opengebarsten was. En de rest, de, de, de takken en zo, die hadden ze al lang weggehaald. Hè. Dat is natuurlijk een week geleden, die storm. Maar dit zag er zo, ja, zo zielig uit. Zo'n verongelukte boom. Raar, hè? En ik ben helemaal niet zo'n mens die een boom zou gaan omhelzen. Of ermee praten. Hè? Nee. Maar ja, ik had het al meer de afgelopen weken. Dan lag er weer een. Hè? Zo helemaal in de gracht bijvoorbeeld. Zo, zo voorover in het water gestort. Hè? Of ze waren er weer een in stukjes aan het hakken en versnippelen. He, terwijl die stam er dan ook nog zo bij stond als een gewond dier. He. Ja, het waren er zoveel. En sommigen al zo oud. En ze horen er zo bij. Nou ja. En nou schoot ik er dus zelfs van vol. Ja, het heeft verder niks om het leven, Maar ik denk, ik vertel het even. Misschien hebt u dat ook. Of legt het aan mij. He. Of is het de herfst of weet ik veel wat. Of staat het voor iets anders. Kortom. Wel te rusten, of veel plezier. Doei doei. <truimert> Welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op www.groeteverhoud.com uh, voor meer opwekkende gedachtes. Uh, maar blijf de komende vier uur liever even luisteren... naar wat uh, wij hier allemaal voor u bij elkaar gesprokkeld hebben. Uh, dat is hier, uh, hij staat hier, boomlange Rolf van Dalen. Uh, bandleider en hoofdgast. En wie heb je meegenomen? Erwin van Lichten, op gitaar. Zo, dat is niet niks. Dat is niet niks. Nee. En wat ook niet niks is, is Zwart Veenstra, ook op gitaar. Ja. En wat ook niet niks is, is Ruud Houweling, backing Vocals. Die doet jou nou, is toch. het moet niet gekker worden, Roel. Nee, goed. Dat is dol. Uh, Roel van, van Dalen, ik zal zeggen wie jij bent. Je bent al 30 jaar TV- en documentairemaker. regelmatig bekroond. Altijd zeer zorgvuldig gemaakte portretten van. Uh, nou ja, eigenlijk van van alles. Hè. Van Ajax tot het concertgebouworkest. tot gehandicapte kinderen op de Honsberg. tot. Uh, nou ja, scho schooltuinleraar. Noem het maar op. Uh, maar daarover gaan we gaan we niet uitgebreid praten, want we nee. gaan het hebben over wat je ook doet, of wat jij, waar jij de laatste tijd je hard in gestort hebt. Ja. En dat is uh, het zingen. Hij is namelijk uh, onlangs uit een, uh, uit een bepaalde kast gekomen, ja, dus de muzikale. <lacht> de muzikale ja, kast. Klopt, de muzikale kast. Laat het horen rol. Oké, okay. dit is als het donker wordt. Ik droom weer Ik droom met de wind mee De stroom Ik verdwaal soms maar ik ben niet bang Waar komt dat licht vandaan dat in mijn ogen schijnt? Is niets ontgaan onderweg of aan het eind? Waarschuw me wel als het donker wordt, als het donker wordt. Zo donker wordt. voor jou zonder schild Als je niet meer kunt en voelt je hart van steen Op het zwaartepunt sla ik armen om je heen Maar waarschuw mij dan wel, als het donker wordt, als het donker, zo donker wordt. Waarschuw me wel, waarschuw me wel, waarschuw mij dan wel, als het donker, zo donker wordt. Vraag het je nog maar een keer, waarschuw me wel, waarschuw me wel, waarschuw mij dan wel. Als het donker, zo donker wordt. Als het donker, zo donker wordt. Ja, er zit ook nog wat uit, uit, uit, het, uit het doosje van de computer. Um, wat, wat fantastisch, hè? Twee gitaristen die klinken als een hele band. Ja. Ja. En ze lopen al wat langer mee, geloof ja. ik. Hè? Ja, heel lang volgens mij. Ja. Ja. Ik ze ga... zijn al heel oud. Oh, nou zeg, <laughs> helemaal niet. Ik ga even opzommen wie en wat nog meer. Even mijn bril. oh ja, straks na derde, uh, in het derde uur, uh, na drie uur bedoel ik... het tweede deel van Musica Poetica... dat uh, Koen Dierks maakte over en rondom de dichter Rutger Kopland... Na vier uur een fijn gedateerd, maar toch onderhoudend hoorspel. Iets met industriële spionage in de vliegtuigbis. Maar dan wel eind jaren zeventig. Goed, verder heb ik me vreselijk uitgesloofd deze week. Ik was bij de boekpresentatie van en het debat rondom het boek Haar Genot... van, jo van actrice José Kuipers. Vrouwelijke seksualiteit, hè? daar is nog lang niet alles over gezegd. Hè? Want wie verklaart dat enorme succes van uh, Fifty Shades of Grey... van mevrouw James? Goed. En de dag erop ging ik naar uh, het interessante toneelstuk 50-50... geschreven door Aafbrand Korsjes, gespeeld door Marcel Musters en Lies Vissendijk. Want hoe los je dat op he, met die seks uh, na een relatie van tien jaar? Hoe hou je dat leuk en waarom is dat een probleem en hoe zit dat? Nou goed, het sloot dus wonderwel aan. Uh, en ik sprak zowel Joost Kuipers als Marcel Musters... En ik zag de film Het diner. Nou, ik was er heel erg nieuwsgierig naar. Blijft het overeind? Ik had een toneelversie gezien van Kees Prins, nota Nou, dat vond ik echt een ramp. Maar uh, dit kwartet acteurs maakte met een, uh, werkte met een veel beter scenario van regisseur Menno Meijers. Eigenlijk uh, vond ik het weer wat beter dan het boek. Nou, dat, dat, dat komt niet vaak voor, toch? Ga jij kijken, rol, naar het diner? Ja, zeker. Niet in de laatste plaats. Omdat mijn neefje er een uh, grote rol in speelt. Jonas Smulders. Uh, oh, jeetje. Ja, en wie is hij? Hij speelt wat. Ja, zo, een zoon in ieder geval van een van die Maar uh, welke zoon? Die... Weet je niet? Nee, dat weet ik niet. Nee. Oh ja, nee. Want nou, ze, Die doen het ook uitstekend. Ja. Die joch is netisch. Ik was echt verbijsterd. Het is echt uh, knap gemaakt. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, nou goed, oké. Okay. En, uh, wat wil ik zeggen? Oh ja, verder hebben we natuurlijk een verse Emily van Jan Emaus en een fijne onthulling van uh, Rex van Beuningen. Ko van Gehmerd is nog een keertje op reis in Poëzieland. En voor de rest is hij helemaal afgereisd naar Curaçao. Maar daar spreken we hem volgende week. Uh, Marjolein van Heemstra is nog niet klaar met haar zogenaamde Facebook-vriend... Oralie, uh, F. Starik die blijft liefdevol zijn moeder doen en uh, ik heb leuke nieuwe liedjes onder andere van Mike Meijer. Nou overvol. Uh, website Adelinevanlier.nl. Je kan podcasten, je kan je abonneren, je kan een hele lange playlist bekijken en je kan me ook nog mailen. Ah doe dat maar niet, want het... <lacht> Die krijgt die site niet open. Nou ja, oké, je kan het wel proberen. Het Goede Leven, het Karo.nl. Maar ik vergeet vaak te kijken dat je dat dan weet. Je kan me wel bevrienden op Facebook, Aline van Dier. En dan zet je daar maar wat neer. Dan kunnen we ook contact hebben. Nou, twitteren via. Vind ik ook onzin, maar goed. Dat kan je ook doen. Liz, jij twittert, hè? Liz, heb je wat getwitterd al? Tut. Nee, heeft Liz helemaal niet. Dat moet je naar etn N8 VH Goede Leven ook. Zo'n lastige. Maar als jij nou even twittert dat... Uh, ik vind het zo'n waanzin allemaal... dat er nu Roel weer gaat zingen. Ja? Oké, okay, Roel, de, de, de floor is yours. Okay. Ik stond uit eens een keer langs een kade. En ja. iets verderop stond een jonge man... Uh, vrij ongeduldig op zijn horloge te kijken. En nog een keer, en ik keek nog een keer... en uh, hij tuurde geïrriteerd in de verte langs de kade... over duidelijk wachtend op iemand die veel te laat was. Ja. En uh, plotseling kwam ze aanlopen. Ja. Van heel ver... En toen ze dichterbij kwam, zag ik haar stralende lach. Zo'n zelfverzekerde, prachtige uh, lach. Als een vrouw zo naar je lacht, zou ik maar zeggen... dan vergeef je haar alle misdaden van de hele wereld. Oké. Okay. En uh, ik zag die jonge man smelten. En uh, toen ze zich in zijn armen wierp... Uh, begon uh, de zon over de kade te schijnen. Two. Je ooit bedacht, alles kan zo vreemd gaan, wat had je dan verwacht? Nooit lang ze bleef, nooit lang tot de morgen wacht. Ik zoek naar haar meisjeshart, daar was het altijd zo vredig. Net als in de dromen, net als in de dromen. Ik weet nog dat het koud was toen, langs het stadskanaal. De wind ging dwars door me heen, de kade leeg en kaal. Ze kwam te laat, veel te laat, maar met een vrouw. Verhaal. ...ik verlang naar haar meisjes hart... ...daar was het altijd zo vredig... ...net als in de dromen... ...net als in de dromen... ...ze is vrij, zo vrij en altijd... ...nog altijd vrij, ze is vrij... Zo vrij en altijd Nog altijd vrij Zo van huis een eindeloze tocht Ieder teken nauwgezien randen afgezocht steeds weg ze was steeds weg voorbij de laatste bocht ik zoek naar haar meisjes hart daar was het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 Yes. Hey. God. Ik hoor een heel erg geruis op mijn oor, Erik. Maar misschien zit ik daar voor iets, verkeerd, iets verkeerds te luisteren. Of ligt dat aan mij? Oh, dit klinkt veel beter. Ik had het verkeerde knopje. Dat is weer typisch, hè? Ja. Goed, rol. Ja. Nou, ik ken roel, uh, jongens, ik ken roel, denk ik, nou, 30 jaar zo'n beetje. Ja, dat denk ik ook. En ik heb al die dertig jaar niet geweten dat jij kon zingen. Hoe, Echt niet? Hoe kan het nou? Nou, dat denk ik toch ook al in die tijd. Echt waar? Naar elkaar uh, nou, maar ontmoeten. Toen, ja. Nee, maar toen was je veel stoerder. Toen was je ook een <lacht> beetje. Nou, nee, nou, nou, nee, dat nou, nou, klinkt. Ik vind dit behoorlijk stoer. By nee, way. nee, maar ik bedoel, nee, uh, uh, nee, toen was je. Uh... Toen zat je in een, in een groep uh, jongens, weet je wel. Dat ja, is ja. in de tijd van Diogenes bij de VPRO. Uh, ja. Dat was allemaal een beetje cynischer. En een, een beetje arrogante ja, sfeer ja, ja, was dat. Ja, ja, absoluut. Dat ja, ja, ben ik met je eens, ja. ja. En dat is helemaal... Het uh, is veranderd. Ja, dat is, dat is, Oh nee, War Wat? <laughs> wat zegt Ik ben nog steeds wel arrogant en cynisch, ja. <laughs> Oké. Okay. Nee, dat vind ik totaal niet. Dat is de niet. laatste keer dat ik met je heb gespeeld, trouwens. <laughs> nee, Roel, de, de, de, <laughs> jij bent al snel na die periode de hele kant, andere kant op gegaan. Ja. Hey, eh, de, oh, volgens mij komt het ook door je huwelijk met, met Beatrice, Beatrice Smulders. Dat is een heel... Uh, ja. Nou ja, god, je wordt ouder. En, uh, ja. Ja, die, die wilde uitgaanstijd. want we hebben het over uh, de jaren tachtig. Dat ja. was wel een wilde tijd. Met veel drank en drugs. En, weet je wel, die ja. tijd is wel een beetje voorbij. Dat Helemaal je. over, ja. ja. Nee, precies. <hijf> en en eh, eh, eh, eh, op werkgebied kwamen we elkaar tegen, want... Eh, Volgens mij was jij adviseur bij... bij een programma van jou? Ja. Adeline, Adeline? of Adrenaline Adeline Adeline met dat. Adeline. Oh, ja, ja, ja, ja. Het is maar één keer uitgezonden. Want is dat er was, zo? Er, er was toch een rechtszaak over. Omdat degene die het bedacht had... Oh, uh, Michiel ja. Praal, die had het bedacht voor de VARA. En die was toen weggegaan. En toen hadden ze het toch uitgevoerd. En dus toen heeft hij een kort geding aangespannen. Oh. Het... Ja, ik kan me herinneren dat jij op het podium zat... mensen te interviewen. En dat ik dan aan de rand van dat podium stond met grote borden... Met opmerkingen waarvan ik vond dat je die uh, moest, maken. moest maken. Of vragen die je moest stellen. Ja. Ik geloof niet dat je dat deed trouwens. Nee, ik kan, me dat, namelijk, ik kan me jou helemaal niet meer herinneren die daar, daar stond. Nee, nou, doe toe. Maar, ik bedoel, uh, hoe is het zo gekomen dat er nu ook inderdaad een cd ligt? Nou ja, ik maak al heel lang liedjes uh, voor mezelf. En uh, ik had ooit, ooit wel eens bedacht, uh, of tenminste vaker bedacht... dat ik die uh, een keer zou willen opnemen, al was het alleen maar voor de kleinkinderen of achterkleinkinderen die ik ooit hoop te krijgen. Maar door die eindeloze reeks documentaires kwam dat er gewoon nooit van. En toen zat ik een keer te lunchen met Astrid Therese, de zangeres die ook voor mij in het verleden... muziek voor documentaires heeft gecomponeerd. Ja. En die zei, god, laat ze wat horen. En ik had wel iets heel knullig opgenomen, een paar liedjes... En uh, die liet ik aan haar horen en dat vond ze mooi. En toen zei ze: Zak het aan Sebastian Koolhoven laten horen. En Sebastian Koolhoven is een arrangeur, producer, componist. Die veel met Wende werkt. Ik kende hem ook via Wende Snijders, omdat ik over haar ook ooit een film heb gemaakt. Dat is wel handig, hè? Ja, nou ja, ja. god ja. Nee, ja, goed, ga door. Ja. En uh, ik zei: Nou, laat me horen. Maar dat ging werkelijk mijn ene oor in en mijn andere oor uit. Maar wat schets mijn verbazing, dat binnen een week Sebastian mij belde of hij langs kon komen bij me. En. Uh, toen heb ik een hele middag liedjes voor hem gezongen. En toen zei hij dat hij wel een plaat met me wilde maken. Ik vond het echt zo'n idiote gedachte. Ja. En toen wij zaten we toch een beetje te praten over een soort bandbenadering. Want sommige liedjes zijn klein, maar sommige behoeven ook meer. Ja. En uh, toen zei hij: zei, zei Nou, met wie zou je willen werken? Nou, toen vond ik het al zo ridicul. Toen noemde ik de beste mensen die ik kende op dat moment. En die zitten hier ook. Ja. En, uh, ja, waarom en, uh, noemde je Erwin? Wat vond je zo goed aan ja, Erwin? Hij, dat, ik, Erwin ja, van Lichten. Ja, ik vind hem gewoon zo'n geweldige geïnteresseerd. Met zo'n ge goed geluid. En, uh, en ja, ik ben altijd heel erg onder de indruk van hem geweest. En verdomd zeg, hij wilde nog meedoen ook. Ja. En ja, Dat was wel geweldig. Dus dit, een aantal maanden later stond ik ineens in de studio... Uh, heel erg onzeker te zijn. Met allemaal geweldige muzikanten... En uh, nou ja, the rest is history. Nu, ja. zit, ik, nu zit ik bij jou. Ja, je, uh, de presentatie was in Bitterzoet, in Bitter Amsterdam. Soet. Met ja. een optreden ook. Ja, dat was superleuk. Ja, en die ja. zonen van jou doen dan ook mee? Ja, mijn zoons die zijn, uh, zijn ook uh, heel muzikaal. Of die zijn heel muzikaal. En uh, de meeste oudste zoon die speelt uh, met één stuk mee. Ja. Op de gitaar. En mijn jongste zoon Stijn die uh, zingt met drie liedjes mee. En dat is wel echt helemaal te gek om met je zoons op het podium ja, te staan. Dat, dat is echt wel geweldig. Ik heb het gevoel dat jij eigenlijk nog nooit zo gelukkig geweest bent als met iets wat je nee. gemaakt hebt. Als... Nee, dat is wel zo. Ja. Ook, ik ben ook nog nooit zo onzeker geweest, trouwens. Maar ook zeker ook zo gelukkig. In, de, in dat opzicht ben je heel stoer en heel dapper. Ja, toch? Nou ja, ja je ik werft... weet dat ik heel stoer en dapper ben, maar het is, wel, het is wel zo. Zonder dat nou altijd theatraal te willen zeggen, maar het is wel zo dat je. Weet je, in mijn werk, dat in, als documentairemaker, kan ik soms ontzettend zekers van mezelf zijn. En dat is ook een gevoel wat je natuurlijk niet altijd meer moet vertrouwen. Want dat, dat werkt ook gemakzucht in de hand. snap je? Ja. En ja. op een gegeven moment, uh, tenminste dat werkt bij mij zo, vond ik, vind ik het ook wel prettig om de onzekerheid op te zoeken. Op de plekken waar je wankelt, en waar je nog niet geweest bent, en waar ja. je onzeker wordt, daar, ja. dan moet je het uit een, uit een ander register in jezelf halen. Snap je? Ja. En daar, daar, waar je nog niet. uit je bent comfortzone geweest... stappen. En, ja. Ja. Ja. Weet je, ik zat een keer met Wende Snijders te praten over. Uh, toen we die film over haar moesten gaan maken. En nog, ik had geen idee waar die film over moest gaan. Alleen maar dat ik het leuk vond om een film over haar te maken. En toen zij zei zij... Want wat had het eigenlijk over de tweede, het tweede project wat zij ging doen. Hè? Dat, ja. dat altijd belangrijke tweede project ja, van precies. artiesten. En um, um, toen zij zei zij ook op een gegeven moment... dat zij continu verscheurd werd door twee monsters in zichzelf. Het ene monster dat roept heel hard... kom maar hier, kom maar hier Wende, kom maar. Want hier is het fijn toe. Hier krijg je het applaus wat je kent. Maar het andere monster dat riep even hard... En dat riep: uh, Kom hier, kom hier, maar Wat je hier aantreft, dat weet je niet. Maar het is wel heel interessant. Ja. En intuïtief wist de zangeres dat ze moest kiezen voor het tweede monster. Anders zou ze doodgaan. Ja. Maar dat is ook doodeng. Want daar ben je onzeker. Daar ben je niet geweest. Daar, dat pad heb je nog nooit bewandeld. Ja, omdat je maar daar werd... moet je wel wezen. Ja. Kapje? Ja, je kan er ook doodgaan. Ja, ja, maar goed. lang dat... verhaal kort te maken. Ja. Nee, nee, nee, nee. Dat, nee. dat is het dat is, dat is mooi. Ja. Weet je wel. En ook eng. Ja. God Ja. Nou, ik zou zeggen, uh, laat het nog een horen. Oké. Okay, dus ja, dan gaan we daar verder dit praten. Dit is uh, plom Verloren en met Ruud Houweling op de backing vocals. Nou, je kan ze slechter treffen. Hè? Je moet soms echt een held zijn... Om alles te verdragen Dealen met wat levenspijn Stoppen met behagen Wat ik weet is dat je wilt En altijd anders bent Dat er heus geen zorgen zijn Met zo'n stevig fundament Maar wat zei je gisteren plom verloren ik ben hier weg en ik kom nooit meer terug Wat zei je gisteren plom verloren Ik ben zo ziek van alles op mijn rug Is er geen antwoord op vragen die je kwellen? Je weet niet waar je thuis hoort, hoe je je op moet stellen. Wat ik wil is dat je weet, er is niks vast omlijnd. Dat er heus geen spanning is, je blijft hoopvol, overeind. Daar zei je gisteren plom verloren. Ik ben hier weg en ik kom nooit meer terug. Toch zei je gisteren, plom verloren. Verstikking hangt hier in de lucht. Buiten in de lucht. komt Het vandaan kom je uit een muzikaal nest? Um, nee, nou, mijn moeder, die is uh, heel lang lid geweest van de Osse Opera Vereniging. Ja? mijn vader is volkomen amuzikaal, ja. uh, dus nee, eigenlijk nee, maar altijd al vanaf mijn jonge jaren heel erg in de muziek geweest en. Echt waar, en uh, ik wilde altijd al gitaar spelen, en uh, dat heb ik al vrij jong uh, al een beetje geleerd. Ik ben ja. een middelmatige gitarist, maar uh, en maar, maar, wat was je uh, muzikale liefde toen? Wie, wie waren jouw helden? Ja, mijn, helden, mijn groot, een van mijn grootste helden is net overleden: Lou Reed, ja, en David Bowie en Willy de Ville, ja, ja, ja, ja, ja, de Clash, dat zijn wel uh, mijn grote helden, en later, en later Prince, ja. Dat zijn wel echt Terwijl, wel de top 5. Ja, precies. Nou, uh, daar weet ik alles van. Weet je nog, love, sexy, die ja. uitkwam. Nou, maar uh... <lacht> <lacht> ja, dit is een onsje. Ja. Uh... Oké, okay. maar uh... <lacht> uh, en, maar als je nu, als, je nou, als ik nou hoor wat jij zingt, dat is wel iets heel anders dan die namen die je nu opnoemt. Ja, nee, goed, maar kijk, dat is waar. Dat zijn helden en, en tot op zekere hoogte een inspiratiebron. Ja. Dat wil nog niet zeggen dat ik me daaraan kan meten. Nee, maar, daar gaat ja, het niet maar om. Ik, Nou, ik hou wel heel erg, als je nou, naar de Clash kijkt en naar Willie DeVille... De, de ongelooflijke directheid ervan. En de, de, de, het, je krijgt het zo recht in je gezicht, zou ik maar zeggen, van die muziek. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dat is wel iets wat ik ook probeer. Ik weet niet ja, dus het lukt, dus maar... staat het voor jou als een paal boven water... dat het ook in het Nederlands moet? Ja, nou, de, grappig genoeg. ja, Dat dacht ik ook, ja. Dat, dat is ook wel zo. Ik dacht altijd dat ik me niet kon uitdrukken in het Engels. Maar raar genoeg uh, ben ik, heb ik nu een aantal nieuwe liedjes geschreven. Want ik wil hier gewoon wel mee doorgaan. Ja, ook al luistert er helemaal geen hond naar. Dan blijf ik er gewoon mee doorgaan. Ja. Maar um, um, en, en, Ik had een paar liedjes geschreven. En in, toen ben ik die gaan vertalen in het Engels. En dat beviel me toch ineens heel erg goed... Dus wie weet wat het volgende okay. project wordt. Eh, want als je nou naar eh, Nederlandstalige eh, tekstdichters. Eh, eh, liedjes, Smit, Smit. Nou ja, goed, whatever. Je begrijpt wat ik bedoel. Wie, wie vind je daar goed in? Nou, Spinvis vind ik heel goed. En eh, ja, niet ontzettend veel, geloof ik. Ja, Telau, Ja, inderdaad. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ik vergeet natuurlijk altijd een heleboel mensen. En ik vind een heel leuk roosbief. Leuk. En even de Visser vind ik ook heel goed. Ja. Um, dus ja, maar ja, spinvis vind ik wel echt briljant. Qua tekst. Weet je wel? Die, die, ja. Het zijn zulke cryptische um, teksten die... die... Ik vind het vaak mooi dat je net niet weet waar het over gaat. Nee, maar je maar dat, dat er gegeven... zoveel te raden over Precies, blijft. Ja. En dat is bij hem heel ja. erg zo. In tegenstelling ja. tot uh, bijvoorbeeld teksten zoals van Bluff en dergelijke. Ja, ja, ja dat nou, is niet helemaal mijn dingetje. Nee, nee Bluff, dat is... Maar nee. groot publiek heeft ja. Bluff... Luf, dat vond ik wel goed. <laughs> ja, ja daar luf. Dat is de buitencategorie, ja. ja. ja, ja. Hey, en, en want als je naar jouw teksten kijkt, dan, het zijn, ook, zijn die echt voor liedjes geschreven of zijn het eigenlijk ook een beetje. Is het ook jouw poëzie, jouw eigen gedichten eigenlijk? Nou ja, ik, dat, het is wel mooi om te bedenken dat het ook poëzie is, maar dat, ja, god, het is, dat klinkt al heel snel aanmatigend. Maar nee, het zijn echt wel voor liedjes geschreven. Ja. Ik sta ook wel eens verbaasd van mijn eigen tekst... dat ik zelf ook niet meer begrijp hoe ik het heb geschreven, moet je zeggen. Nee, dat ik ook niet meer weet waar het over gaat. Nee, waar maar. het vandaan komt. Nee. En, nee. <laughs> nee, dat is een soort... Ja. soort uh, automatisch dat komt zo dus als een stroom uit je, soms. Ja, het, soms dan, dan komt het ineens. Dan, maar dat kent iedereen die liedjes schrijft natuurlijk. Hè. Soms dan, dan schrijf je het in één keer op. Ruud, dat heb jij toch ook wel? En er zijn toch gewoon honderd liedjes die onaf zijn, hè? Je hebt er ook een heleboel... Vanmiddag nog onaf gespeeld in Toomler. Oh ja, dat is die middag van Amir Swaap ja, hè? in ja, ja. Toomler. Ja, dat is dat is Een ontzettend dan? leuke middag is dat. Uh, en, ja. Die op, zondag, op de iedere derde zondag van de maand of zo doet hij een... Uh, Amir Swaap is een, is een pianist. Doet hij uh, like, nog die mensen uit die onaffe muziek of boek hebben geschreven. En die, die, die, okay. die spelen ze dan daar. Ontzettend Echt leuk. leuk. Echt heel ja? Spannend, ja. Maar dat heeft Spinvis ook al meegedaan. Ja, Spinvis uh, ook al meegedaan, ja. En, ja, ja, ja. Uh, en wat heb jij gezongen, Ruud? Een liedje wat nog niet af was. <laughs> ja, dat begrijp ik. <laughs> ja, ja, maar wat kan ik erover vertellen? Nee, ik kan het ja. niet even doen, dat gaat niet. Maar dan ineens, weet je wel, dan laat je het liggen. En dan een paar weken later, dan ineens, dan komt er een nieuwe zin. Dat vind, dat is, vind ik zoiets magisch. Dat het, dat, dat, dat ineens lukt. Dan denk je van, hoe is het mogelijk, zeg, dat ik na die afgelopen maanden helemaal niet over naapgedachte, dat het niet naar boven kwam. Nee. Dat is ontzettend leuk altijd, vind ik. Ja. En hoe werkt het dan? Zit je, zijn eerst die zinnen er? Of ben je met die gitaar bezig? En ja, je... het gaat bij mij nogal gelijk op, eigenlijk. Zin, ja. bijna Vaak zin voor zin. Zowel de muziek als uh, de tekst. Ja. Of ik heb een klein rifje, of een klein loopje... of ja. een paar akkoorden en dan komt er een zin bij, of er is ineens een zin. Nee, er is geen pijl op te trekken. Hey, en dan heb jij uh, dat, dat liedje... dat heb je dan dus aan die Sebastiaan uh, gegeven. Ja. En vullen zij het dan verder muzikaal in? Uh, zoals Wart en, en, en, en Erwin. Is dat dan... Uh, of is dat, komt het ook allemaal uit jouw koker? Nee, ben je gek? Nee, nee, nee. Ik, <lacht> was het maar waar dat ik zo muzikaal was? Maar uh, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, heb, ik schrijf gewoon uh, liedjes op de gitaar. En uh, die geef ik dan aan... Uh, of die heb ik dan in dit geval aan Sebastian uh, gegeven. En die maakte daar dan uh, op midi niveau uh, uh, um, arrangementen op. Ja. En uh, dat vond ik dan al helemaal te gek. Ja, te als gek als iemand dat, dat voor je doet. Dat ja. ik dat ineens hoorde. Ja. Maar toen. Uh, en, dat, en die maakte dan de bladmuziek. En dat ging dan naar Erwin en naar Ward. En uh, naar Arthur Leijten op drums en Lennette Voortwis uh, basgitaar. En, uh, ja, en dan sta je in zo'n studio. Dat was echt of in zo'n repetitie-honk. Uh, en dan ineens zeggen ze van, nou, laten we beginnen met Langste Kade van het Paradijs. Dat is een van de liedjes. En dan zetten ze dat in en dan hoor je dat ineens voor het eerst echt, weet je wel. Nou, dat is echt zo ubercool. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. volgens mij is er al maanden die smile niet van jouw gezicht te rukken. Nee, nee, het is gewoon ontzettend ontzettende leuke uh, switch, weet je. Ook al doet die plaat uh, natuurlijk... Dus, ja. Ik koester me geen enkele illusie, al doet het niks. Want ik heb het toch maar leuk ja, gedaan. Je het, Weet het, gedaan. En, uh, en het is hartstikke wat, fijn. Ja, en, want het is ook wel het, is het meest persoonlijke, eigenlijk, wat je tot nu toe gedaan ja. hebt, naar buiten gebracht hebt. Ja. Dus dat is ook het meest enge. En, en, ja, maar want het zo... zijn jouw teksten, ja. het gaat, komt uit jouw ziel. Uh, uh, ja. Ja, nou ja, vooral. En je staat niet achter een kamer, je staat niet achter een onderwerp, maar je nee, hebt het is, Het zelf... is veel kwetsbaar. Nou, goed, alles wat je daarover zegt, ligt natuurlijk vrij voor de hand. Maar het, het is, er zit niks meer tussen. En in tegenstelling tot uh, documentaires uh, maken, weet je wel, dan regisseer je en uh, je staat achter de camera en je vertelt wanneer de cameraman je moet uitzoomen, of de camera aan of uit moet zetten, of whatever. En dan vervolgens creëer je een nieuwe gesublimeerde werkelijkheid. Hè? Maar. maar dit, ja, dit is toch heel anders als je op zo'n podium staat. Dan, ja. Het is allemaal heel kwetsbaar ook tegelijkertijd. En, uh, maar dat, dat is ook wel... Nou ja, nogmaals, weet je. Die, die ja, maar de voldoening is ook, is ook, is ook nog groter ja. of anders. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Want wil je dat ook wel? Je hebt nu dus eigenlijk maar één keer nog op het podium gestaan... of is dat al vaker gebeurd? Nee, één keer. Ja. Dus dat moet nog wel een paar keer bijkomen. Ja. ja. Zou wel leuk ja, zijn, Ja, toch? ja ik zou het geweldig vinden. Ja, ik, nee, ik zal je het nog sterker vertellen. Ja? Als ik... Um, hier wat geld mee kon verdienen... dan zou ik nooit van mijn leven meer één documentaire maken. Nee, er maar dat ken je toch ook? Dat is toch het leukste wat er is? Ja, misschien, jij, jij hebt nooit documentaires gemaakt natuurlijk. Maar het is toch... Ik kan niks anders. Maar jij kan niks anders dan muziek. Nee, nee, maar, maar goed. Het is, is toch ongelooflijke ervaring? Ja, dat zegt. Ja, ja. Nou, ik moet eigenlijk eventjes, ik kom heel anders even heel iets dichterbij, eh, Erwin, Erwin. Oh. Maar, met die kruk. ja. Met. Maar Erwin, die, heb, heb deze jij deze, niet, ja. Ik bedoel, ja, hij staat daar. Dat is, jij, jij staat al zo lang op het podium, maar mm -hmm. heb jij niet, heb jij dat ook niet, dat je nog steeds enorm maakt. nee nee, dat, die, dat dat een enorme kick is om op een ja. podium te zitten. Ja, maar het kan vriezen, kan dooen. Hoe, Hoe bedoel je? je? Nou ja, bedoel, de onderlinge chemie <laughs> moet goed zijn, zowel met de band, het geluid, het publiek. Je moet het cadeautje brengen. En als één van die dingen... dat je in het systeem niet werkt... dan kun je avond al minder zijn. Weet je? Ja, ja. Dus uh, ik vind gewoon de avonden die echt top zijn. En dat, dat, ja, daar, daar verlang ik altijd. Daar streef ik altijd naar. Dat een avond helemaal is zoals die zou moeten zijn. Die je ja. visualiseert. Ja. Ja. Maar ja, het is wel het mooiste wat er is. Als het helemaal goed is. Nou... Ja, nou. Want ik, zat eventjes, ik had even jou ook gegoogled. Jij, Dat uh, vind ik wel leuk om even te zeggen. Nou kan ik het niet meer vinden. Probeer het maar uit je hoofd te doen. Nou nee, ja, dat weet ik niet. Want het is over nee, het is een optreden. Zeg het maar, Nee, want Erwin, jij zit in, in meerdere... Uh, Bietgroepen. Uh, Bietgroepen. <laughs> nee, je zit in een trio en in een quintet. Nou, ik had het allemaal... Oh ja, yeah, ik heb hem hier. Ik heb... Uh... Een trio nee, want een je quintet. zit... Ja, nee, Erwin van Lichte Trio. Ja, uh, en, een trio, ja. En Erwin van Lichte Quintet. En Blues, blues and Poetry, dat is wel leuk toch even om te met noemen? Met Astrid Serize, ja. Met Astrid Serize, wat doe je dan? Wat, wat houdt dat in? Um, Astrid en ik hebben uh, uh, onlangs een theatertoeneer gedaan. Dat heet Blues and Poetry en dat zijn allemaal gedichten... die we hebben uh, omgetoverd in mooie zanglijnen en, uh, en liedjes van gemaakt. En, zo. en daar gaan we in januari, februari weer een uh, hier mijn reclame te maken. Alleen. Ja, dat mag toch ook? Dat ja, is goed, man. Ja. Maar goed, zo dat man. doe ik met Astrid dus. Ja, en wat is het uh, uh, trio? Erwin van Lichte trio? Ja, dat is een spiksplinternieuw. Daar heb ik net vanmiddag een optreden mee gedaan. Dat is een, uh, de, ik heb een blues band En daar staan we mee op de parade. Elke zomer, de laatste vijf jaar. En met Michel van Dijk. Die kreeg ik kaakontsteking. Die kon niet optreden. En ik zat daar met mijn hand in, in mijn haar. En ik dacht van, ik ga een paar muzikanten bellen. En degene die kan, dan ga ik mee naar de parade. En dat waren, niemand kon. Behalve Sandra Saupalen op percussie. En Sarah Jane, Weidenbosse zangeres. Twee donkere vrouwen. En ja, daar ging mee naar de parade ongerepeteerd. en dat was meteen een uh, wereldsucces. Oh wat leuk! En uh, er werd, uh, was een nieuwe band geboren. Het heet oh, oké. Okay. Sandra Erin en. Uh, oh en is Sarah. dat dat is, dat, het trio. dat is het trio? Oké, nou, ja. okay, nou uh, ik zeg even 8 december in uh, in Den Haag. Ja, ja. In de guitar lounge. Ja, gitaarlounge. Guitar lounge. nou goed. Moet zei je doen? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Kijk, je gaat al staan, ik denk, uh, ja. Mag ik ook hebben over mijn uh, solo's, hè? Nou, ik... En wat moeten we dadelijk ook nog eventjes... Uh, uh, nee, iedereen aan de beurt. Goed. Dit liedje heet Smelt. Oh ja, dan heb je... Een, ik zag dan heb je een... Ik dacht, dat heeft hij toch niet zelf gemaakt? Op jouw website zit een... een uh, een videootje. Je bedoelt op roelvandalen.nl? Ja, roelvandalen.nl, nee. ja. <laughs> <laughs> een videootje bij, deze, bij dit lied. Maar dat nee. is van een bestaand film, nee, neem ik aan. Ja, ik zat nou, gaat uh, over een, het een, gaat over en, dat iemand uh, smelt voor een meisje. En, uh, en ik zat te bedenken dat het leuk was om iets letterlijks te verzinnen en toen kwam ik uh, al uh, googelend, dan kwam ik uh, een Duits filmpje uit de Tweede Wereldoorlog tegen, een, uh, een uh, tekenfilmpje van een sneeuwpop, heel, een heel ontroerend filmpje van twaalf minuten. En dat heb ik in mijn eigen montageset uh, gekwakt en dat precies gemonteerd op het liedje. En dat is, ja, volgens mij is het heel mooi. Een Duits liedje uit de oorlogstijd? Had je nou niet ja, van mij? Ja, joh, maakt zeggen? dat nou uit? Nee, dat is... <laughs> Kom op, smelt. Oké. Okay. Was daar kwam jij nooit? Heb lang op jou gewacht. De tijd en alle andere zaken zorgden in je hoofd voor onrust. Wanneer je eindelijk ontdooit en ineens lachwekkend kreunt. Over het allerergste dat kan gebeuren met jezelf en iedereen om je heen. Dan smelt ik voor jou. Ik smelt voor jou. Ik smelt voor jou. waar je tegen beter weten in Ik zie niets, maar blijf wel staan Geen hand voor ogen in dit weer waarin je zelfs jezelf verliest Ik hoor je binnen mijn bereik Ik ben scherp, maar niet alert je komt wel aan en ik ben hier, maar ik weet niet hoe het nu verder moet. Ik smelt voor jou. Ik smelt voor jou. Ik smelt voor jou. D. Ik smelt voor jou, ik smelt voor jou, ik smelt voor jou, ik smelt, ik smelt alleen. Mooi en ook erg mooi gespeeld, Ward. Mooi, hè? Ja, wow. echt prachtig. Het arrangement is van Ward, gitaar als je Oh, bent. dat heeft hij. Ja, prachtig. Ward, <coughs> jij jij ja, heeft geen microfoon, hè? Uh, uh, anders, ja, heel even. Maar jij bent uh, de man die uh, <coughs> je doet van alles, zag ik. Je bent niet alleen uh, uh, uh, gitarist, maar ook arrangeur, componist en uh, je maakt ook nu uh, zelfs filmpjes. <laughs> Klopt. Ja. ja? ja. En je hebt gewerkt met, uh, of je werkt met, veel met Mathilde Santink, mm -hmm. met uh, Nienke Laverman. Ja, klopt. Wende ook? Nee. Oh, Wende nee, dan dat niet. niet. En, en, en een buitenlandse zangeres? Uh, Magda, Magda Portreus. Mendes. Magda Mendes. Portugese zanger. Portreus. Klopt. Ja. Waanzinnig. Ja, en uh, ik heb een studio waar ik uh, de cd heb opgenomen. Oh, dat hebben dat, jullie daar gedaan. Daar kennen we elkaar ja. van eigenlijk. Want jij werkte, als jij muziek moest hebben voor jouw documentaires, kwam je bij, in zijn studio. Nee, of nee, wat? nee ik heb nee. woord leren kennen via Sebastiaan over de arrangeur ja, en okay. producer van de plaat. Wat, wat vind jij, waarom, waarom uh, vind jij het de moeite waard om met Roel hier uh, te spelen? Wat, wat maakt dat, dat, dat hij dat voor elkaar krijgt bij jou? Nou, dat, dat, dat is om, omdat wij gewoon een jaar hebben samengewerkt. En dat, dat is best wel intensief. En, en uh, ja, je verzint dingen samen en. Uh, ja dan, dan, dan, dan, ja, dan hoor je er een beetje bij ofzo. En dan, ja. dan is het ook. Maar wat vind je van zijn liedjes? Ja, ik vind, ik vind het, heel, het, het heel mooi. Ik, ik vind ik, toen ik net uh, begonnen was met, met, of met de opnames van zijn zang, toen heb ik ook nog een keer een mailtje gestuurd, dat, dat, ja, dat het op een of andere manier uh, ja, allemaal puurder is dan ik soms gewend ben, niet refererend aan de mensen die je net genoemd hebt, maar. Wat ik gewoon om me heen zie, in, in, met professioneel zang. En, en op een of andere manier raken sommige liedjes mij meer dan uh, anderen. Andere. En, en uh, nee, ik vind het heel mooi. Ja. Ja. Komt misschien omdat jij ook niet bezig bent. Van uh, ik ga je even een enorme carrière uh, achterna. Mag het wel, het mag wel gebeuren. Mag wel, natuurlijk. Ja. Ja, <laughs> maar ik wil gewoon ja. deze liedjes ja. gaan zingen. Ja, ja, ja, ja zeker, dus ja. het komt toch vanuit een andere bond. Man. Ja, nou, het motief is gewoon 100% ja. zuiver. Ja. En, en dat is als je ervan moet leven, is het, is het eigenlijk per definitie onzuiver, omdat je dan. Ja, of je moet, ja, je moet een superster zijn. Zo. Ja, ja, maar je moet, in Nederland moet je gewoon soms dingen doen die je wel oké okay vindt, maar niet helemaal. En soms vertroebel je dan je, wat je ja. echt wil een ja. beetje. Ja. Maar het ja. hoeft niet per definitie onzuiver te zijn, toch? Als je ervan moet leven. Nee, natuurlijk nee, maar... niet. Maar... Alleen je, je bent erdoor. makkelijker te corromperen, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Dat ja. bedoel ja. jij. Op de loer, ja. En, ja. en uh, het gebeurt ook omheen, in mijn ogen wel dus eens. Ja, dat, dat, dat ja... Ik vind dat wel grappig dat. Uh, in de, ik weet dat jij er een hekel aan hebt, maar ik kijk er graag naar. naar hoe heet het, oh, oh, oh, ik vind het ook heerlijk om het te uh, Al die, al die um, -talen, uh, talentenprogramma's, weet je nou? De Voice of Holland. Ja. En dat vind ik wel leuk dan ze zegt dat. Weet je, Els de Lange. <lacht> die zegt dan daar Waar ze wel op hamert, is dat, dat gewoon. Dat, ik moet wel geloven. Ik moet wel echt zijn. Ja. En, dat, en dat vind ik wel leuk dat ze dat een beetje... Want dat, al dat zingen... Mensen zingen die liedjes van anderen. En ik geloof ja. er allemaal geen reet van. Het is maar zelden dat er iemand staat waarvan ik denk... Ja, die weet wat hij zingt. die weet. Ja. Hè? Ja. Maar goed, oké. Okay. Nou, ik moet je zeggen, ik vind het ik vind vaak vreselijk. Die, uh, ja, die, die, die programma's. Ja. Weet je, om een rangorde aan te brengen in kunst is altijd lastig, vind ik. Maar ik moet je zeggen, dat het programma van op Nederland 3... Uh, de, de beste zingers songwriter... Dat is leuk, hè? Dat ja. vind ik echt heel leuk. Echt Dan gaan ze leuk, zo ja. respectvol met die ja, kids heel om. Erg leuk. Ja, ja. Dat is echt leuk. Jongen, ga staan. Jullie moeten weer zien. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Want ik zie dat de, tijd vliegt, en, ja, de uh, tijd vliegt. Misschien moeten jullie er gewoon maar lekker twee achter elkaar doen. Ja. He, als dat kan hoor. En anders neem je je tijd, uh, Erwin. Als je Geen iets met die knopjes bij doen. je voeten moet veranderen. Of anders moet stemmen. Deze heet... Geen zee is te hoog. Dit is... Ik weet niet waar ik ben Ik wil terug naar die ene plek Geen zee is te hoog voor mij Ik ga dwars door landen heen En splijt de blauwe lucht In grote haast Naar waar mijn liefste rust Waar ik ook heen zal gaan Ik keer weer terug naar die ene plek Niets weer houdt me naar jou Bedwing de hoogste berg In een duister land En in de wilde wind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 Ik weet niet waar ik ben, ik wil terug naar die ene plek, geen zee, ik zeg je, geen zee, geloof me, geen zee is te hoog voor mij. Is dit nou een vertaling van een bestaand lied? Ja, het ja. is een vertaling van uh, uh, English Rose van uh, The Jam. Dat is wel grappig. Ja, maar dat is een heel Rocky nummer en ja, ja. dat is een beetje een balader ja, ja, geworden. Ja, ja, precies, ja. Ja. En het volgende liedje is ook een cover. Het zijn de enige twee covers die erop staan. En dat is een uh, liedje van Radiohead. Ja, maar cover, je hebt dus vertaald en bewerkt. Dus ja. dat is wel eigenlijk... Je kan zeggen, dat is je inspiratiebron. Ja, inspiratiebron. <laughs> ja, ja dat is van Radiohead. Het okay. heet Geen Paniek. Right. Morzelt. Die sram gaat nooit meer weg. Voel je je ongelukkig, kom mee. We gaan erheen, ze spreken nooit in onze naam. Jij droomt een zalig leven, hou vast met man en macht. En geen paniek of fouten grappen, geen paniek of fouten grappen. Geen paniek, maar telkens weer stilte, alsmaar stilte. Tuin. En geen paniek of foute grappen Geen paniek of foute grappen Geen paniek, maar altijd Stilte Stilte Hé hey Roel, eventjes, want op die site van jou... zag ik dat je ook inderdaad eh, nogal wat huizen hebt met mooie tuinen. Jezus. Ja. <laughs> Ja, op Bali, op Tesla. Ja, ja, ja, nou ja, je biedt ze aan. Maar ja. je hebt dus al, al twintig jaar daar in, een prachtige plek op Bali. Op oh, Bali, ja, ja, ja, ja. Ooit een stukje land gekocht door mijn vrouw. En uh, toen wij nog niet getrouwd waren. En dat is, ja, dat, dat hebben we nog wat groter gemaakt. En dat is nu een heel mooie, liefdevolle plek waar heel veel mooie dingen zijn gebeurd. Er zijn boeken geschreven, er zijn baby's geboren en verwekt. En er zijn... Uh, uh, dissertaties geschreven, Er is dus van alles gebeurd. Nou, Allemaal mooie maar... liefdes ontstaan, okay. is uitgemaakt. Het is een prachtige plek om te aarde. Ja, ja, ja, grappig. Ja, omdat, om, uh, omdat je hebt het wel in samenhang met de omgeving, met de mensen ook die ja. wonen. Ja. Ja. ja, heel erg het mooi. En mooi. Het is een mooi klein in... ontwikkelingsproject. Ja. ja, ja. Nou, ontzettend leuk. Nou, mensen moeten maar kijken op je site. Ja. Uh, ik uh, Twee dingen. Um, ja. uh, want we willen nog één nummer doen. Ja, laten we dat doen. Het ja. je... is zo'n leuk liedje om te spelen. Oh, Oké, okay, <laughs> dan haal ik wel mijn mond. Maar uh, eventjes op de website kunnen mensen... Um, uh, misschien jouw cd bestellen. Want ik weet helemaal niet waar ze iets te krijgen. Hoe Gewoon op uh, iTunes. en uh, Alright. en uh, Je Hovendalen? kunt ook bij mij uh, op mijn site bestellen. Als ja, je ho dat, uh, hoe heet het ook weer? De titel van je cd? Altijd gaat voorbij. Altijd gaat voorbij. Goed, hij is bezig met een documentaire over het Anthony van Leeuwenhoek... ziekenhuis, hartstikke zwaar en ingewikkeld. Ben ik wel heel nieuwsgierig daar. Hoe weet je dus dat? dat Dat staat op je site en dat heb je mezelf verteld. Oh, okay. Goed. <laughs> Laatste nummer, ga je gang. Okay. In een vorig leven. All right. Met Ruud mm. Houweling weer uh, als backing vocal. ik nog jong en hoopvol dat ik de dans ontsprong in een vorig leven had ik de geest alles voor me zo onbevreesd de wereld was groot, veel te groot Steeds raakte ik in ademnood Ik rende maar door, als maar door Jij was er niet, je was er nooit Ik hoorde een soldatenkoor Terwijl ik mijn hoofd verloor, een soldatenkoor, ik liep zelfs nog even door. Twaalf jaar, misschien wel dertien, ik had geen idee, niets te voorzien. Met wilde haren in de zomerwind, niet bewapend, een onschuldig kind. Die dag was het zwart, oh zo zwart, alleen zonder lief moederhart. Ik rende maar door, alsmaar door, door, door. Het was te laat, je was er niet. Ik hoorde een soldatenkoor, terwijl ik mijn hoofd verloor. Een soldatenkoor, waarna het geluid me vroor. Ver maar dichtbij, iets boven mezelf, helemaal vrij, onder een hemelgeweld. Het licht daar doodstil, in het mooiste gedij. Was nog zo bril, maar nu al voorbij. Ver maar dichtbij, iets boven mezelf.